Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij een schietincident in Amsterdam is iemand zwaar gewond geraakt. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Volgens de politie is een verdachte te voet gevlucht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek. Californië kampt nog altijd met grote natuurbranden. Door de harde wind zijn de branden in de Amerikaanse staat moeilijk te bedwingen. In de buurt van San Francisco worden zo'n 50.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Los Angeles voelt een grote natuurbrand... Met een van de branden waarschijnlijk is ontstaan door vonken van een hoogspanningskabel... is het elektriciteitsbedrijf van plan om voor de zekerheid de stroom af te sluiten bij ruim 2 miljoen klanten. Volgens de gouverneur van Californië had het bedrijf zijn netwerk beter moeten onderhouden. Max Verstappen start vandaag bij de Grand Prix van Mexico toch niet vanaf de eerste plaats. Verstappen zette tijdens de kwalificatie de snelste tijd neer... maar is door de jury drie plekken teruggezet... In de laatste ronde vloog Valtteri Bottas vlak voor de finish uit de bocht. Daarna werd met gele vlaggen gezwaaid... wat betekent dat coureurs hun snelheid moeten minderen. Verstappen gaf na afloop toe dat hij dat niet had gedaan... waarna de jury hem een straf oplegde. Lewis Hamilton kan in Mexico zijn zesde wereldtitel grijpen. Hij start op plek 3. Een vest dat Nirvana-zanger Kurt Cobain droeg... tijdens het beroemde Unplugged Concert op MTV... is voor 300.000 euro geveild... Volgens het Amerikaanse veilinghuis ziet het vest er nog precies zo uit als toen Cobain het droeg in 1993. Inclusief een brandgat van een sigaret en een paar vlekken. Het kledingstuk werd na de zelfmoord van Cobain door zijn weduwe Courtney Love aan een vriendin gegeven. En in 2015 al eens voor ruim een ton verkocht.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 Ecstasy is on automatic domusiness the of. Ecstasy is on automatic domusiness the of. Ecstasy is on automatic domusiness the of. Ecstasy is on automatic domusiness the birth is on automatic domusiness the of. Ecstasy is on automatic the birth is on on the I wanna feel feel it I wanna feel feel it I wanna feel feel it I wanna feel feel it